Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Congo krijgen duizenden mensen vanaf morgen een vaccinatie tegen ebola. Gisteren zijn 4000 vaccins aangekomen. Morgen start de massavaccinatie in een dichtbevolkte stad... waar in ieder geval één patiënt met het virus de afgelopen week is opgedoken. De havenstad heeft een miljoen inwoners. Het risico dat de dodelijke ziekte zich nu verder in Congo verspreidt is erg groot. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans klein... dat ook in andere landen ebola uitbreekt. Het middel dat wordt gebruikt is een experimenteel vaccin. De WHO heeft toestemming gekregen van Congo om het in te zetten. De woordvoerders van drie grote actiegroepen... ontkennen iedere betrokkenheid bij de actie in de Oostvaardersplassen vannacht. De drie actiegroepen die de afgelopen tijd hebben gestreden... tegen de gang van zaken in het gebied... zijn er boos over dat dierenactivisten vannacht de afrastering... rond het terrein op 21 plekken hebben doorgeknipt... Daardoor zijn verschillende dieren ontsnapt. De groepen noemen de actie onverantwoord. Drie edelherten zijn afgeschoten door staatsbosbeheer... omdat ze waren terechtgekomen op de naastgelegen snelweg A6. Ze brachten daar de verkeersveiligheid in gevaar. Een automobilist die gisteravond tegen een hoogwerker reed... dat was in het havengebied bij Rotterdam, is aangehouden. De hoogwerker stond op de weg voor werkzaamheden. Door de botsing vielen drie medewerkers uit het bakje naar beneden... en raakten gewond. De bestuurder is ook gewond geraakt. En voor de tweede dag op rij is in Zuid-Limburg... een grote lading chemisch afval gevonden. Deze keer in de plaats Nut. Het is vermoedelijk drugsafval. De politie legt een link met festivals in de omgeving. Drugsafval kan onder meer grote problemen veroorzaken in het milieu... en het kan ook giftige dampen afgeven... Het weer, zon, stapelwolken en later in het oosten en zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt 22 tot 25 graden. Aan het strand is kans op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is ZFM Race Radio. Uur 3 van ZFM Sport Live en we gaan snel door naar Henny want Henny volgens mij heb jij wat te vertellen. Ik denk dat het gebeurd is voor Sparta dat Sparta voor de derde keer in zijn geschiedenis degradeert. Want uh, het is Alexander Banning die voor 1-3 heeft gezorgd. Sparta heeft nog drie doelpunten nodig om erin te kunnen blijven en er is nog maar 20 minuten te spelen. Dus dat is toch wel uh, denk ik voorbij, dat redden ze niet meer. Zullen we meteen door naar onze grote vriend bij Geel-Wit? Ja, want ik ben heel benieuwd hoe het met het kampioenschap van Geel-Wit gaat. Ik weet dat ze voorstonden met 3-0, maar je weet het maar nooit in voetbal, dat blijkt wel. De eerste pakkels, de eerste pakkels gaan de lucht in hier, Dus het kampioenschap is bijna binnen. Het staat 6-1 ondertussen. Is dat al die rook hier of niet? Ja, nee, de wind staat de andere kant op. Er komt hier trouwens op het screen nu ineens allemaal. Uh... Net ambulance eh, en nu nog twee motorambulances die voorbij rijden. dat er ergens wat gebeurt tussen Ja, maar dat kan ook bijna niet anders hè. met meer dan 200.000 mensen. Er zal vast iets gebeuren. De manier waarop ze dat doen is natuurlijk heel keurig. Hè. Want je komt bijna niet door die drommen uh, goed, goed, goed, heen. Goed, goed, goed. Dus die motoragent daarvoor die zorgt er natuurlijk voor uh, goede doorgang. Hey Den, weet je de doelpunnenmakers bij Gelwit? Ik heb doel de doelpunnenmakers. Uh, Dylan Menchok maakte in, binnen 10 seconden. Na het begin van de tweede 4-0. Plak daarna uh, kwam Nieuw Sloten terug. Uh, naar terug. Ja, maakte 4 4.1. Uh, de 5-1 was een penalty van Barry Beugeling en Luc Watervoort, de laatste man van de geelwit. Maakt net De 6-1. Heel goed. Hoe lang hebben we nog te spelen? Uh, ik gok een kwartiertje ongeveer nog. Gaan we hier kort voor het uh, einde nog een keer terugbellen? Dat wordt feest hè? Oh, nee. dat, oh. wordt feest. dat wordt feest. Dat wordt feest. Ben. <laughs> Heb je verder geen nieuws? Nee. Nou, ik had nog wel iets te rectificeren. We hebben een klein foutje gemaakt. Wat hebben we voor foutje gemaakt? Nou ja, of wij. Nou ja, goed, laten we voetbal naar Harlem benoemen. Niet een van onze slaggevers, <coughs> Justin. Um, hij uh, vertelde dat de uh, fuck uh, WUC, hè, moet ik dat goed zeggen. Dat die uh, voor stonden, maar die stonden achter. Oftewel, DCV loopt gewoon nog een puntje uit met het vergelijking. Ongelooflijk, hè. Ja, dus je hebt het gewoon compleet in eigen hand. Wauw, nou, dat is goed nieuws, want uh, ik verwacht daar toch echt het kampioenschap, hè. Uh, dan hebben we dit jaar aardig wat feestjes uh, gehad. Jan volgende ja, week krijgen ja. we dan uh, of ja. HFC of Heijs. Ja. Ja. ja, leuk. Absoluut, vertel. Me. Jansen schiet vanuit een onmogelijke hoek keihard op de lat. De is niet besteed aan de inlopende Peters. De 1-4 hangt eerder in de lucht dan de 2-3. Hoewel Friday een goede kans had, maar dat lukte hem ook niet. Time the down, time the down Deze lieve, deze lieve, deze lieve, deze lieve Doe mij bij Deze lieve, deze lieve Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu nee. Morgen zie je me weer met crew. mijn groep Mij chanten in de Jamie Woon Super slecht gaan in de beter Molly, Bolly pop het terwijl het niet hoeft Hou bij een terwijl ze niet doet Nu ga ik slecht in, zet in, de in mijn beer, waaras zet een Molly in m'n Dan de dom in mij I've been miss a little kid, kid, kid, kid. What's machine doing? miss a kid. Het ziet er dus naar uit dat uh, zowel Twente als Roda als Sparta, de drie eredivisieclubs, degraderen. Uh, Dervi Zouklou, de man die tegen haar kon Koninklijke HFC in jong Ajax nog vijf goals in de eerste helft maakte. Die had een geweldige kans, had zelf kunnen Sparta, schieten. Sparta bedoel je? Die Sparta. Uh, deed dat niet en uh, gaf de bal aan Vrijdag en zijn schot werd geblokt. Maar, wat wij, wij eigenlijk wel willen weten, hoe het is bij VSV de Zwaven. En we hebben Johan Kluiskus al een hele ah, tijd. Oh, sorry Johan, het, sorry, er, sorry Johan. Ik, ik viel zo wat in slaap natuurlijk. Ik zit in de tuin, mijn kleinkinderen voetballen in de tuin. Er ziet er beter uit dan die wedstrijd. Maar ga door. <laughs> ze hebben drie 1 verloren VSV. Oeh, dus dat in dat ze nu officieel ja. een moeten gaan voetballen, toch? Ik denk dat ze uh, degradatie moeten voetballen, Ja, dat zit er wel in. Want ze moeten volgende week naar Tissel. En nou ja, dus die staat een punt boven hun, dus ik denk dat dat de twee ploegen zijn die uh, uh, tegen van gaan voetballen. Maar ja, dan hebben we weer een paar weken om te voetballen, is het lang volhouden. Uh, de Joava stond uh, uit m'n op de vijfde plek, toch? Uh, uh, ja, ja, die, die had een derde, derde, die had al een periode. Oké, okay, was er dan een verdiende, verdiende nederlaag voor VSW? De eerste half acht VSW, beter kwamen we meteen eenmaal voor. En dat was heel goed. En toen kreeg ze Wagen van Pinanti een te keeper. Een minuut later foto's me wel in. Dus ja, het, het gaat de Kazi in die achterhoede bij VSV dan liepen ze er zo doorheen. Ja. Dus. Nou ja, uh, helaas. Uithijlen. Uh, uh, ja. Nou ja, dat houdt de zin opmaken voor, de, voor, de, ja, uh, ja, voor het altijd moeilijke play-off voetbal. Ja, oké. Okay. En andere vragen: we het HBC gespeeld? Die hebben we met 1-0 gewonnen in de laatste minuut. Oh, dat wordt volgende week spannend. Daar ga ik heen. Ja, ja. Gaan we je gewoon volgende week weer bellen. Johan, dankjewel. Sorry, ja, ik wat ga naar ABC volgende week. Zet hem maar op papier. Dat is goed, dat is goed. Dankjewel. Maar er is altijd een feestje nou afgelopen, dus ik ga er heen. Ja, ja. Dankjewel Johan. Hey, oké. Okay. Hoi, hoi. Doei. Ik zie dat jij... Oh, jij hebt helemaal niets. Nee, het is bijna afgelopen bij Sparta en die gaan er dus uit. Zal ja, ik de... uh, kijken wie er naast jou zit? Ja, vertel eens. Nou, dat is volgens mij onze Willem. Willem, kom er eens bij. Ja, blijf maar zitten. <laughs> ja, ja, ja, je mag die gewoon pakken. Willem uh, liep de hele dag rond op het circuit. Maar ik denk dat Willem heeft van uh, vermoeide benen. Dat snap ik wel na zijn dag. Dat klopt. Uh. <laughs> Hoe heb je het beleefd? Hoe heb je het beleefd? Ja, mooi natuurlijk. Kijk, je bent zandvoort. Je kwam al op het circuit dat je 4, 5 jaar was. En dat is altijd zo gebleven. Dus ja. En dan vind je het fijn en leuk. En mooi als het helemaal vol is. Mooie evenementen. Prachtig. En het is nog niet afgelopen natuurlijk. Nee, ja, morgen ook nog. Morgen ook nog. Uh, zo dadelijk zat er ook nog een mooie race op het uh, programma. Maar morgen hebben we ook uh, een prachtige dag weer. Wat, Wat is uh, Een stukje warmer. Ja, dat is te hopen, want het was vandaag echt koud hier. Gek genoeg en twee kilometer verderop is het gewoon heerlijk warm weer. Hè? Dat uh, hoorden we van Joop van Us. Ja, dat kan. Uh... Wat heb jij vandaag als het allermooiste ervaren? Ja, het allermooiste ervaren... Natuurlijk dat uh, verstappen, dat vind ik prachtig. Het mooiste, nou laat ik zeggen het geluid van die uh, Formule 1 ja, natuurlijk. Dat uh, vindt ja, eigenlijk iedere liefhebber. Hè? Dat... Buiten de rest uh, tekort te doen. <laughs> ja. Het geluid. Nou, is Japi uh, is ook uh, op, op. Daar op komt hij. Uh, en daar is hij dan eindelijk. Ja. Maar... Kijk eens. Kijk hem met grote stappen. Ik hoorde dat hij even ging plassen thuis. Omdat er hier te lange rijen stonden. Maar ik denk dat die plas wel heel lang geduurd heeft. En nog steeds met dat warme jack van hem. Ja, daar komt hij hoor. Oh, Jaapie. Ja, vertel. Kom er even bij. Hier staat uh, bij Dolly staat nog een, een microfoon. Wat was je? Ik heb een hele middag alleen maar geduldig moeten zijn... Om een interview of twee interviews te kunnen scoren. En dat zijn van die soort dagen. Dat je dus gewoon eigenlijk als een soort paparazzi in de struiken moet, uh, moet liggen. Dat staat jou wel. Om het uh, voor elkaar te krijgen. Dus, nou lig jij graag in de struiken. Dat zeg jij hey, niet. Maar, uh, maar vertel eens, je hebt twee interviews gescoord. Welke? Uh, nou, uh, allereerst is uh, de muzikale verbinding uh, met Ellen uh, ten Damme. Dus die, uh, die heb ik gesproken in het, uh, het welbekende park Vermee. Want als, zij, uh, zij rast ermee met die Ladies Cup. Ja, nee, zij heeft niet gewonnen, dat, maar ze deed wel mee oh ja, in, de de ladies, ik, ja, ja. in de Ladies GT Cup, daar deed zij mee. En de tweede, dat is uh, de, ja, de Olympische uh, kampioen op de 3000 meter, kan Carlijn Achterheekte. Wat, dus, uh, wat leuk, wat ja. leuk. Dus, dus die, die kan uh, uh, behalve schaatsen kan ook lekker auto rijden? Nou, dat hebben we gezien, uh, want uh, zij is, uh, en dat is heel erg leuk om te vertellen, wat bleek, daar, wat bleek nou... Ik uh, ben jarenlang uh, trek je op hier op het circuit. En dan blijkt ze dus uh, de instructies te, te hebben gehad van Jacco Valentijn. Nou, die ken ik vrij, <laughs> vrij goed. <laughs> en uh, de, de andere is uh, Charles Wolfsman Junior. En die twee die stonden nou net ook uh, ben, uh, bij, het, uh, bij dat gedeelte waar uh, Carlijn achtereikte uh, ook was. Dus we hebben het gesprek uh, met z'n drie uh, laten, laten lopen. Dus leuk, is man. Met drie, en, het is een driemans interview eigenlijk. Leuk. leuk en dat leuk. gaan ik, we in het laatste uur horen. Ik denk niet dat wat het staat hier dat op het schijfje. Dus op ik vrijdag, moet dat ergens op een, een of andere manier moet ik dan via een PC zien, zien, zien te krijgen. Uh, maar dat zou ik lekker bewaren tot vrijdag. Ja, dag, ja, doen we het vrijdag. Ik begreep dat, dat, uh, dat, uh, ja, ja, dat uh, ja? de laatste dame waar het over had, de schaatster, uh, dat hij zich niet zo heel erg geliefd gemaakt had tijdens de race. Begreep het goed? Dat zeg ik. Die, die, die, die, hoe heet je ook weer? Carlijn Karline Achterbeek. Carlijn Achterbeek. Dat, die had zich niet zo geliefd gemaakt tijdens het race zelf? Nee, dat is onze Gulze geweest. Ah. Die, die heeft nogal wat, wat dingetjes <laughs> uitgehaald... waar menigeen toch wel de, frons, de wenkbouw deed fronsen. Uh, ja, je staat dan op dat dak bij, uh, bij de Jumbo. Want, uh, dat, uh, dat, uh, wat ik, ik had het kaartje van Carlijn Achterbeek als VIP uh, guest. Die had ik dus om mijn nek hangen. Dus ja, <laughs> dan ga je natuurlijk niet 1, 2, 3 zomaar... Uh, maar uh, wij keken dus, Jacke, Valentijn en ik, keken naar die wedstrijd. En ja, uh, we zien die achter eten zo vanuit dat achterveld uh, achter, uh, achter, uh, zo in één keer naar voren stomen. En uiteindelijk gewoon op plek 3 plus de snelste rondetijd neerzetten. Ja, dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn toch dingen. Ze zegt ook in het interview wat, uh, wat we morgen ook nog uit gaan zenden. En vrijdag komt het zeker bij jou nog een keer terug zegt ze ook, ja, ik hou niet van half een maand regelen. Als ik uh, meedoe, dan, uh, dan, uh, dan moet het wel goed zijn. Terecht ook. Nee, Jaap, zou echt twee seconden over je schouder willen kijken? Ja, dat zijn caravans. Die <laughs> ja. Je, ja. Dat zijn de, de, de, de leuke, ola begint dit? Ja, moet je niet in mij maken. Ja, die gaan niet uh, rijden vandaag. Die worden vandaag... Ze hebben ze allemaal moeten, hoe noem je dat, pimpen. Ja? Max uh, Verstappen en Daniel uh, Ricciardo, die gaan dan die uh, caravans beoordelen. En de beste, uh, die krijgen een mooie prijs. Morgen, helemaal aan het eind van de dag, gaan die reizen. Morgen om kwart uh, voor zes, brengt een hoop rot zo in. Ja, dat een... Vandaar dat het helemaal aan het eind gebeurt. Ja, ja, ja, uh. Ik heb even slecht nieuws, toch? Uh, Groenewegen verliest de leiderstrui op de slotdag in... Uh... Ja, het is, het is eigenlijk verschrikkelijk jammer in Noorwegen. Deel Groenewegen slaagt er niet in om de eindoverwinning te pakken. De Amsterdammer van Lotto Jumbo moet in de slotrit afstappen. Hierdoor gaat de Spanjaard Eduard Pralis met de eindzegen van vandoor. De slotrit wordt gewonnen door de Deen Alexander Kamp. En voor Sparta houdt het ook niet op. Kan het nog erger? Ja, dat kan zeker. De Rotterdammers moeten verder met tien man na een schandalige charge van Kenneth Dugal. De Australië laat zijn frustraties te vrije lopen en kan gaan douchen. Het is echt gebeurd hè, voor Dikkie. Naast uh, Dikkie uh, degradeerde Sparta met Rijkaard, De Mos en Advocaat. Dat zijn dus nogal namen. Hè? Ja, dat is een aardig rijtje. Hè. En normaal Zo. gesproken zou je blij zijn als je erin voorkomt, maar nee, dat is nu dat, dat anders. Het is een twijfelachtige eerder als je <laughs> ja. Dik Advocaat heet en je vliegt de eredivisie uit. Dat... Ja, dat is toch hoor allemaal. Ja, nee, we hebben natuurlijk een klein beetje van dichtbij mogen meemaken. Hè, want uh, Michiel Kramer... Uh, bekend om uh, het, uh, het broodje kroket. Ik wilde er niet iedere keer op terugkomen. Maar goed, daar is hij natuurlijk wel. ...ja, uh, uh, uh, uh, yeah, die, die, die, die naam die kleeft een beetje aan hem. Huh? Uh, die, die ging met Telstra mee trainen, uiteindelijk uh, na, na één training trok hij al naar Sparta. En daar is hij volgens mij aan het einde van nee, die rode kaart van hem. Werd zijn contract ontbonden, was het ook klaar. Ja, ongelooflijk. Ja. Willem van Densen zit nog steeds bij ons aan de tafel. Maar ik ben heel benieuwd, Willem, wat ga je morgen allemaal doen? Morgen. Morgen we weer hier naartoe. Uh, uiteraard morgen om uh, half ochtend uh, zijn we alweer aanwezig. En, het is uh, jammer dat er geen camera's hierbij zijn. Want die stralende lach die op jouw gezicht verscheen. Ja. Ja, dan komt dat Tolly uh, tegenover oh, me zit. <laughs> ja, wat ga jij morgen doen? Ik ga hetzelfde doen. Ik ga weer uh, gewoon geduldig af en zitten wachten totdat ik misschien weer hier en daar wat mensen kan, uh, kan interviewen. Dat is uh, toch uh, de manier om, het, uh, om deze dagen door te komen. Maar ik ben al lang blij dat ik met Willem... Ja, uh, gisteren het, uh, het voorwerk hebben uh, kunnen verrichten waar, uh, waar we nu een beetje de vroeg van uh, kunnen plukken. Ik vind dat Jaap er wel heel erg uitgeslapen uitziet. Zal hij ja, niet me... misschien stiekem ergens... Achter een, een duimpandje. Precies, even ja, ja, ja, een tukkie ja, ja, ja. gedaan hebben. En Willem is toe al een tukkie, hoor. Ja. Ja. Jongens, hartstikke bedankt voor jullie, goede werk. Come on hold my hand.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 Kill myself today. That's why I keep on running before I. Er zijn nog uh, 25 kilometer te rijden in de Giro d'Italia... aan de voet van de Passo de San Antonio. Daar is uh, nummer 13 uit het algemeen klassement. Aru is er helemaal afgevallen, die kan het uh, niet meer volgen. Maar ook in de kopgroep van 5 zijn er drie man af. Visconti is eraf, uh, Shirel is eraf en Quintana. Er zijn twee mannen over, Chicone en Dens. En die hebben een voorsprong van een seconde of 30. Er is uh, 90 minuten, er komen drie minuten bij, bij die promotiedegradatiewedstrijd. En de staf- en wisselspelers van Emmen staan langs de kant klaar om het veld te bestormen. Nog een anderhalve minuut en dan is het zover natuurlijk. En dat is prachtig. Uh, Bijl probeert het nog wat mooier te maken met een schot in de korte hoek. Maar dat staat Nienhuis niet toe. Hij doet er allemaal niet meer toe. De beslissing is gevallen. Sparta is gedegradeerd. Ongelooflijk. Voor Fabio Aru ziet het er steeds slechter uit. De Italiaanse nummer 13 van het klassement heeft al bijna zeven minuten achterstand op het peloton. Vooraan blijven Denson Ciccone over. Duo heeft nog een voorsprong van een halve minuut, maar dat had ik u al verteld, geloof ik. Het is uh, allemaal spannend. Het is spannend geweest. Het is heel mooi geweest, Dolly. Wat een, een geweldige dag. Het is uh, heel, heel indrukwekkend. Hè? Het, je kan, je, je kan het, als je het niet met eigen ogen ziet... Hoe moet je dit in godsnaam overbrengen? We doen zo ons best. Maar ik hoop toch echt dat de mensen die luisteren zich enigszins kunnen bedenken. Wat, wat er hier te zien is geweest de hele dag. En wat er niet te zien is geweest. We hebben een heleboel gebouwen niet gezien door de zeedampen. Maar nu komt dan toch de zon door. En dat geeft ons wel weer wat goede hoop op morgen. Dat we morgen toch een echte zonnige dag tegemoet gaan. Waarin alle bezoekers een hele fijne dag zullen beleven. Met weer van alles te doen, hè? Ik en, zou de mensen in ieder geval aanraden... Eh, niet met de auto... Nee, mensen, kom niet met die auto. Want op dit moment zelfs... dat we nu aan het praten zijn... dan zijn we aan het eind van de dag... staat er nog steeds een file... tot in Haarlem. Dus... Ja, maar niet alleen van mensen die weggaan... ook met mensen, ja, mensen die, die naar Zandvoort, Zandvoort. Mensen die komen naar Zandvoort. Mensen die komen naar Zandvoort. Dus laat in godsnaam die auto staan... en neem het openbaar vervoer... Daar gaan ze weer. Ja, daar, daar komen ze weer, weer aan. Ik wow. weet niet of u ze hoort. Allemaal postjes. Wauw. Oh, dit is niet de Formule 1? Nee, nee, dat zijn uh, Dit portes. zijn uh, ja, de Porsche racewagens. Nou, die maken ook een geluid, hoor. <laughs> Mijn god, met een noodvaart zien we ze hier voorbij komen. En dat ziet het er schitterend uit, hè. Hoeveel zijn het er? Een stuk of zeven? Ja, nee, meer. Meer? Meer, meer. Nou, ze maken geluid voor 30. Nou lopen er allerlei mensen de baan op, dus ik ja? denk dat er een paar op elkaar geknald zijn. Want, uh, ja, er is paniek, en, er wordt gerend. Ja, ja. ja, ik denk dat er iets... Ja, er is iets niet goed gegaan. Maar dat hebben wij dan gemist. Dat hebben we zeker gemist, nou, want zover kunnen we niet het, kijken. Ik hoop dat uh, Sandra iets heeft meegekregen. Die is uh, momenteel uh, daar aan het lopen ergens. Gaan we zo van de Ja, we gaan zo even contact zoeken met Sandra of zij ter plekke iets heeft meegekregen van wat er zich heeft afgespeeld op de baan. Het is niet goed gegaan. Ja. Volgens mij zag ik ook de hoe noem je dat, zo mooi, een safety car. Ja, de safety car ja, ja. kwam ook voorbij. En, en, hè? Ja, ook voorbij ja, dus dan wordt de boel stilgelegd. En, uh, we gaan afwachten of het heel ernstig is uh, wat, wat, zich, wat er is gebeurd. Vijf minuten extra tijd waren er bij Sparta tegen uh, FC Emmen. De wedstrijd is afgelopen. Uh, Emmen viert feest. Speelt volgend seizoen op het hoogste niveau. En Sparta degradeert uit de eredivisie. Dat vind ik eigenlijk voor voetbal in Harlem ook wel een klein succesje. Dat uh, Emme gepromoveerd is. Onze hoogsponsor, Beltona, is sponsor van Emme. Dus dat, uh, dat levert volgend jaar wat leuks op. Zijn we toch blij. 19 kilometer te rijden in de Giro d'Italia in de afdaling van de Passo di San Antonio. Laat Dens ook Ciccione achter zich en gaat alleen verder. De Duitser van AG2R breidt zijn voorsprong op de favoriete groep uit naar 40 seconden. We hebben fantastische dagen gehad op het circuit van Zandvoort. Het weer was niet zo mooi. En er, nee, er komt een... er nog eentje. Morgen hebben we ook nog. Ja, ja dat, gaan we, dat gaan we ook vertellen. En ik wil dat even doornemen met, uh, met Ben Zonneveld. Dat is eigenlijk de grote producer hier. Ben, heb je geslapen? Oh, sorry, Ben nog hier. Ja hoor, de, ja, ik, heb, heb de uh, ik heb een grote mannetafel. Ik heb uitstekend geslapen, want we zijn uh, gisteren natuurlijk met uh, de opbouwploeg hier druk bezig geweest. Wil wil nog even reageren op je... Uh, uh, Giro d'Italia, het is totaal ander weer als hier. Ja, het regent daar ook. Het, het gek. regent dan ja, het. <laughs> Maar goed, ja. we zijn dus Hé, uh, hey, daar hoor ik even niks meer. Mag deze er weer in. Die uh, opbouw is gisteren uh, heel, heel goed gelukt. Het was best wel druk, omdat toch iedereen uh, die hier wat te doen heeft, ook aan het opbouwen is. Dus je loopt tussen allerlei mensen door die wat doen. En uh, uiteindelijk is het getest, goed geluid. Uh, ik heb gecheckt in het dorp. Prima ontvangst. Dus het loopt als een trein. Leuk hè? En morgen weer hè? En morgen weer. Morgen om 10 uh, uur zit ik hier samen met Joop van Nes. Uh, live van het circuit heet het programma. En smiddags komt Ruud Jansen. Met Dolly ook. En uh, Angela Koning. En dan is het uh, voor het lunch. Maar dat doen ze wel heel lang. Want <laughs> <laughs> ze zullen tot 5 uur moeten lunchen. Als je, als je hier om je heen brunch, kijkt, lunch. En, uh, dat, dat vind ik een van de mooiere dingen die uh, de Max dagen is. Ik kom net met de fiets over de burgemeester Engelmaatse, het is dus loei en loei druk. En toch zie je hier nog nou, duizenden mensen zitten. Ja, duizenden, tienduizenden. Want uh, op de kols, uh, op de duinen is het nog steeds hartstikke druk. Er gebeurt trouwens van alles op het circuit, want uh, wat daar allemaal aan de hand is, weet ik niet. Maar ik zie allemaal vlaggen en allemaal mensen en allemaal auto's. Er gaat weer een nieuwe race nou, starten. Okay, we, dus... hebben, we hebben nog een, een belangrijke race te gaan. Want uh, speciaal voor dit weekend is er gevraagd om deze klasse te mogen rijden op het Max Verstappen weekend. Ja, ja. Omdat zij dan meer publiek hebben, maar ook voor de live uitzending. Wereldwijd tv is dit, hè? Gewoon een, een, een spektakel kunnen... Over... over welke klas hebben we het dan, Wint, uh, weet je dat? Uh, WTC, de, de, de oh, auto's okay. weet ik niet. Okay. Maar je ziet Porsches, uh, Mercedes' echt, echt grote tours. Ja. Leuk. En dan krijgen we ook nog een uh, VIP taxi race daarna. Het is uh, echt allemaal fantastisch, <laughs> ja. jongen, wat hier gebeurt. <laughs> ik, ja, heb nog, een... ik, heb gehoord, ik heb gehoord dat er meer dan 200.000 mensen zijn geweest... Dat er ja. nu nog files staan in, uh, in Haarlem. Hier op de Dreef, toe. in Haarlem. Op de ja. Dreef. Ik Haar, heb uh, vanmiddag om half twee met de politie gesproken. En, uh, het is Max Mania, maar zij zeiden het woord voor sommige Max Droefheid. Want ze kunnen gewoon niet meer naar Zandvoort komen. <coughs> Sorry, alle parkeerplaatsen in Zandvoort die zijn bezet. Dus op een gegeven moment is het gewoon stop. Ja, en jammer is dat er uh, voor mensen die niet op een parkeerplaats stonden... Dat daar... Fikse bekeuringen zijn uitgedeeld. Ja. Dus die waarschuwing die spreken we ook graag uit vanmorgen. Zet hem niet ergens die waar het niet mag. Nee, ja, dat, dat is, een een beetje, is een beetje dubbel met die bekeuringen. Als je kijkt waar mensen gaan parkeren, dan is het logisch dat ze een bekeuring krijgen. Ja, ja, ja. En zeker nog, er staan mensen op hele onveilige plaatsen en die worden weggeslepen. Ja, dat, dat is lullig. Ja, maar de veiligheid voor Zandvoort met zoveel mensen in het dorp... dat moet je gewoon garanderen. Absoluut. Ja, dat Helemaal is zo. Maar we hebben, net, uh, we hebben net een rondje gedaan over het circuit... en daar vingen we al geruchten op als dat er uh, auto's... bijvoorbeeld op de Tollenstraat... die gewoon in een onschuldig uh, grasstrookje stonden... Ook op de Bon geslingerd zijn. en ja, Dat, dat ik, vindt ik vind ik dan toch wel jammer. Ik vind het een beetje geen discussie voor, uh, voor vandaag. Nee, Zeker weten <laughs> van niet. Ik uh, denk dat we ons beter uh, naar de positieve kant kunnen gaan uh, Absoluut. zetten. Dat een heleboel mensen een heleboel plezier hebben gehad. En nog steeds. Ja, want we gaan en... nu weer een belangrijke race tegemoet. Ja. Je ziet ze al staan: de Italiaanse vlaggen. De, de, F, de, F, de FIA WTCR. Die uh, gaat nu uh, gereden worden. Die wordt gepresenteerd door Oscaro. En daar zijn ze druk mee in. Uh, ja, ze en dat uh, gaat weer aan het, uh, Ik ga er weer van tussen. Ja? Ik ben, uh, zie ik, jullie ik, allemaal morgen weer. Ben, mag ik jullie al een vraag stellen? Ja, uh, uh, we doen dit natuurlijk met CFM. Uh, met waar wij als voetballer armen zijn er pas bij betrokken zijn. Uh, uh, kunnen we verwachten dat, dit, dat ding als dit vaak gaan gebeuren? <laughs> dat, uh, dat heb ik vanmorgen met jou gesproken. Uh, het ligt wel in de bedoeling dat... Uh, en ik ben daar een groot voorstander van om meer naar buiten te gaan. Dat gaat wat meer structuur krijgen. En er zijn uh, zeker bij Leon en Maya al ideeën om, uh, om nog een aantal dingen dit jaar te gaan doen. Okay. Hartstikke Leuk. fijn. Ja, en gefeliciteerd met je succes. Ben. Dankjewel. Wel, dan. Dankjewel. <laughs> Wij gaan even naar het wielrennen, want daar uh, naderen we ook ja. de finale. Nog 15 kilometer te rijden op de Costa Lissolo. De laatste klim van de dag gaat Jeets in de aanval. En hij staat een klein graadje met een groepje met uh, Dumoulin. Alleen Lopez kan het tempo van de roze truidrager volgen. Dus dat ziet eruit dat uh, ook Dumoulin op deze laatste call, het colletje... dat hij ook weer wat secondes gaat verliezen. Maar die jeets die is wel in een fantastische vorm. Hè? Wat een kanjer is dat. En die heeft het voordeel met die beklimmingen dat hij licht is, dat hij klein is. En dat heeft uh, Tom Dumoulin niet. Die moet dat hele gewicht meeslepen. Maar dinsdag is de tijdrit... En dan pakt hij een heleboel terug. Reken daar maar op. En we gaan snel door, want we hebben uh, ja, iemand aan de, aan de telefoon en uh, die zal ongetwijfeld een biertje zal hebben. En die met waarschijnlijk champagne in zijn handen staat, want uh, Geel Wit is kampioen. Gefeliciteerd, Rocco de Vos-trainer. Goedemiddag, dankjewel. Maar ik, heb geen bier, ik heb geen biertje in mijn hand. Ik heb wel een uh, certificaat in mijn hand. Voor het eerste elftal. Kijk. Ik ben Geelwit 20. De heer van de kampioen op 5e klasse, zondag zee. Appeteen. die is binnen. Lekker, goed afscheid, mooi ja. afscheid. Je hebt mooi afscheid, een... mooie wedstrijd ook. Normaal is het, ja, het niks. En nu is het, uh, was het gewoon een mooie wedstrijd. We scoorden rap, uh, snel die achter elkaar. En dan uh, is in de rust ook gezegd: ja, je kan hem dood laten bloeden. Uh, die wedstrijd komt van: nog even gas, heeft nog even vol gas gegeven. En 6-1 uh, eindstand, hebben we 100 goals gemaakt, haar, gehaald. Voor, dat is gewoon. Zag je het halverwege aankomen? Halverwege het seizoen, moet wel duidelijk zijn, de wind stopt. Nou ja, dan heb je wel iedereen gehad en dan zie je wel wat ook de concurrentie is. En dat uh, je het probleem, uh, of het probleem, de, de kwaliteit is er genoeg. Ja, ja is, vooral het is, het is, het jonge het is, jongens, hè? Ja, alle jonge de, jongens. veel keer heb ik het ook gezegd. Twee jongens van 16 het hele jaar in de basis, één van 17 het hele jaar in de basis. Ja, dat is gewoon uh, wel leuk. leuk. Vooral voor die jongens, gewoon super, super goed gedaan. Nee, maar ook voor jezelf. Hè? Ik bedoel, je hebt er nu uh, vier jaar op zitten, toch? Ja, ja, eerste jaar waren... gepromoveerd. Ja, het waren niet de makkelijkste vier nee, jaar. Nee, nee, helemaal niet. Nee. En, na, het eerste jaar ging de hele ploeg weg, ging naar de zaterdag, of tenminste we degradeerden het uh, tweede jaar dus de hele ploeg de zaterdag hele nieuwe ploeg opgebouwd met al de jonge jongens. Ja, ah, dit is de prestatie van goed. Dat was ook een beetje mijn streven dat ik hier begon, dat ik veel meer in de was wilde hebben met een uh, met een team dat dan jaren voort kan. Nou, dat, uh, moet je ook een beetje geluk hebben, maar het uh, is staat, wel geluk. Die staat, staat nu wel, ja. Heel goed, heel goed. Hé hey, Rocco, zo mooie... is dat. Rocco, dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals. En uh, ja, we, zien, uh, we zien je volgend jaar bij, uh, bij Stormvogels, hè? Stormvogels, zaterdag, ja. Nee, ja, ja, ja Ik een andere rol, maar het komt helemaal goed. Helemaal goed. En je he. weet nooit wat er op je plaat komt. Zo is dat. Rocco, dankjewel, hè. Van harte gefeliciteerd. Graag, graag gedaan, hoi, hoi. dankjewel. Hoi. Net nadat het uh, groepje met Dumoulin weer terug is bij Jeets, demarreert de Brit opnieuw. Ditmaal kan niemand zijn wiel houden. Froem heeft zich laten verrassen en zit in een groepje achterop. Dens is ondertussen al ingerekend nog 15 kilometer te gaan in de Giro d'Italia. Ja, Hen, ik was nog niet klaar. Nou ja, wat een... het is ook zo'n herrie nu. Er staat daar buiten een busje. <laughs> Daarin zit een mobiele uh, uh, apparatuur. Iedereen staat er te dansen. Iedereen heeft plezier in die laatste uren van uh, deze dag. Het is echt onvoorstelbaar, jongens, wat er allemaal gebeurt. Dit is te gek, on, on echt voor Nederland. Je voelt je, het lijkt wel of je, of je in het buitenland bent, uh, vind je niet? Ja, daar, oh, de Dolly komt aanlopen, dank je wel. Ja. Oh. ja, die staat nu ha, wel Ik aan. wil zo graag antwoord geven, maar mijn microfoon stond eruit. Nee, het is werkelijk. Je hebt gelijk, Henny. Het is, het is onwerkelijk. En de helikopters vliegen af en aan. Mensen die rond maken boven het circuit. Het reuzenrad. Er is voor kinderen van alles en nog wat te doen. Ze kunnen met raceauto's op afstandsbediening rijden. Er zijn simulatoren, race -simulatoren waar je in kan zitten als je boven de 1,60 bent. Dus ik zou nog net mee mogen doen. En uh, ja, het, het, het, het is gewoon niet te geloven. En als je hier zo naar buiten kijkt. En dan zo spannend al die auto's die op een rijtje staan uh, in de P-stand om, om te gaan starten. En dat zie je natuurlijk no soms wel eens op de televisie. Maar als je dan zo met je neus erop staat en alles wat er omheen gebeurt. Mensen, de... Dit is toch geweldig ja. dat we in zo'n dorp leven. Hè? Ja, maar ik wil daar toch nog iets over zeggen. Want ik ja. zei net, het lijkt wel buitenland. Al die mensen die hier in dat kleine dorpje Zandvoort bijeen zijn gekomen. Er is altijd zoveel te doen in de sport. Er is altijd zoveel ja, van die gekken die aan het knokken gaan. Die aan ellende maken. Maar ja. hier met al die mensen vandaag. Geen onvertogen Is er onvertogen niet woord. één wanklank geweest. Niks. Dat is natuurlijk fantastisch. En zo hoort het. Zo hoort het. Zo hoort oh, oh, oh Zandvoort, Zandvoort. Wat kun je trots zijn op jezelf. Absoluut. Ja. Hold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 Go Nog 13 kilometer te gaan in de Giro d'Italia. Yates heeft een voorsprong van bijna 20 seconden op het groepje met Dumoulin. Dat verder wordt gevormd door Posto Vivo, Bino uh, Pino, Carapas en Lopez. De groep met vroem heeft inmiddels een minuut achterstand. 10 kilometer te rijden in de Giro d'Italia in de afdaling van de Costel Si Solo loopt jeets verder uit op de groep du Moulin. Inmiddels is zijn voorsprong bijna een halve minuut. Our fingers, like a full of sand. Wat een dag hè? Ja hè? Oh. Geel-wit kampioen, een jong HFC kampioen. HBC bijna? HBC bijna kampioen en hier fantastische gebeurtenissen op deze week bijna? Ja DSW ook hè, het is hartstikke Volgende leuk. week wordt ook een uitzending hoor. Het wordt echt weer uh, super leuk, maar we gaan ook uh, eerst vrijdag nog hè? Van 12 tot 2. Ja, ik wil wel, wel weten hoe Dolly deze dag uh, beleefd heeft. Dolly, hoe heb jij deze dag beleefd? Ja, ja probeer daar maar eens woorden voor te vinden. Het is, het is één groot vestijn, één grote gezelligheid. Uh, je moet met je hersenen even kunnen, kunnen uh, communiceren... Uh, zodat ze begrijpen wat hier gaande is met zo enorm veel mensen... En al die dingen die hier gebeuren. Het is, het is eigenlijk bijna niet te bevatten. Hè? Nee, en ik ben blij dat ik vandaag geweest ben. Dat ik morgen wat beter voorbereid ben. Dat ik niet helemaal weer met een mond vol tanden sta. En uh, ja, het, als je dan ziet en zo rondloopt wat er allemaal te doen is en georganiseerd is. Ik bedoel, als je op zoek bent naar leuk werk. Uh, er staat hier een prachtige werkgever voor de deur. Uh, kom bij de landmacht. Je kan meteen beginnen. Je ziet ze hier allemaal lopen in hun een camouflage pakken. Er staat zelfs uh, daar gewoon een, een, een, een heuse F-16. Dat bedoel ik. <laughs> ja, echt waanzinnig hè. Ja, en... Die hebben goed uitgepakt uh, hoor, uh, die uh, luchtmacht. Ik heb gehoord dat je vandaag daar een loodje kon kopen. En als je zo meteen je nummer opgeroepen wordt, dan word je thuisgebracht. Door die F-16. Ga jij iedereen even gek maken? <laughs> nee, maar het is, het, is, het is waanzinnig. Het is... Uh... Een gigantisch evenement en dan moet je toch niet gaan bedenken wat daar allemaal aan vooraf is gegaan voordat, er allemaal, hè, voordat de deuren open konden zeg maar, voor ja. het publiek. Dat vind ik wel het bijzondere. Wij, wij staan natuurlijk binnen ja. hè, voor, voor het terras en eigenlijk om ons heen is het echt sterfdruk geweest. Maar niet normaal. Hier, hier binnen ja. toch een soort van contrast ja. dat wij hier toch redelijk uh, in, in de rust hebben kunnen, kunnen, kunnen werken. Ja, ja. Maar was, ja, daar komen de mensen ook niet voor, hè, voor ons. Nee, nee. nee dat, uh... <laughs> Martijn, Die, ja, Dumoulin, met nog 6 kilometer te gaan, wint Hoe? zich op in de achtervolgende groep... en spoort de andere renners in de groep aan om het tempo op te voeren. Ja? De achterstand op Jezus is nu bijna 40 seconden. De groep met Vroom heeft inmiddels anderhalve minuut achterstand. Zo.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 Wave after wave, wave after wave, so slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like. Nice.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 Hoe gaat hij bij de Giro? Hey, dan moet je hem opletten. Dan wil je wat zeggen. Nog 4 kilometer, er is niet veel veranderd. 40 seconden voorsprong voor Yates. Het wordt wel, het betekent wel. Uh, A, ah, wat ik dus eerder in de uitzending heb gezegd. Dat sommige renners het moeilijk zouden krijgen na die prestatie van gisteren. Nou, dat blijkt wel voor Chris Froome. Want die heeft een achterstand van bijna twee minuten op Yates. Dat, dat is ongelooflijk. En Aru, de, de Italiaanse kanshebber zeg maar, die verliest 7, 8 minuten vandaag in deze rit. Dat heeft allemaal te maken met die inspanningen van gisteren. Iedereen weet dat vroem gisteren won, maar nu verliest hij weer 2 minuten. En Dumoulin die is toch wat gespecialiseerder. Die ligt weliswaar een 40 seconden achter nu op Yates, En dat is natuurlijk vervelend, want dan loopt het richting de 2 minuten. Maar hij gaat natuurlijk dinsdag in die tijdrit ongelooflijk veel tijd terugpakken. Eén ding is duidelijk, deze Giro is nog lang niet beslist, nog lang niet. Er gaan nog heel veel heel spannende dingen gebeuren, dat durf ik te vertellen. En dan, ja, dinsdag de tijdrit, daarin gaat Tom winnen, dat kan niet anders. Kan niet anders. Maar hoeveel die daar gaat pakken, ja, ik durf het niet te zeggen. Het blijft spannend, we zitten in de laatste kilometers. ...is zo dat de voorsprong van Jeets... ...die neemt alleen maar toe... ...en met nog een goede drie kilometer te rijden... ...is die voorsprong zo... ...dat de achterstand van Dumoulin nou op Jeets... al bijna meer dan 2,5 minuut is... ...dus die uh, grote vraag komt nu naar voren... ...kan die dat in die tijdrit... ...aanstaande dinsdag goed maken? Ik weet het niet, het wordt er alleen maar spannender op... ...laatste kilometer zijn ingegaan. A weekend, a 3 kilometer te rijden in de finale van de Giro d'Italia. In de achtervolgende groep springt Carpas, Carpas weg. Pino, Pozzavivo en Lopez rijden ook weg bij Dumoulin. Dumoulin die dus zijn eigen tempo blijft rijden, maar wel veel tijd gaat verliezen. 2 kilometer nog te rijden. Pozo Vivo, Pino, Lopez. Die komen allemaal terug bij die calapas. Dumoulin kan het tempo niet meer volgen. De achterstand van de achtervolgende groep op Jeets is zo'n 40 seconden. Dumoulin dus iets meer. Ik weet niet of we het halen allemaal, dames en heren. We proberen het te brengen natuurlijk. Maar het is duidelijk. Jeets gaat weer uitlopen op de rest van de renners. En Dumoulin gaat weer wat tijd verliezen. Maar zoals u allemaal weet, dinsdag is de tijdrit en daarin kan weer een hoop gelijk getrokken worden. Hé hey we zijn er bijna. Ja, ik kan er niks aan doen. Nou ja, ze ga je, je het niet mij, hard, ze moet een, een, een beetje doorfietsen. <laughs> ik uh, ik hey. moet zeggen, uh, volgende arm doet dit pas een paar weken hè, vanuit het studio. En voor het eerst dan uh, ook op locatie. Nou ja, ik zag die knoppen vanmorgen en denk, oh mijn god, hoe gaan we dat doen? Maar, uh, ik het is het, toch allemaal goed verlopen, ik, uh, jongen? Ik denk dat we, dat we best wel trots zijn weer mogen zijn en, uh, met het hele groepje wat we vandaag hier bij elkaar getoverd hebben. Ondersteuning van, uh, van Marcus. Ja, Marcus doet geweldige dingen. Ja. Ja. Uh, en jij moet ook nog een aantal mensen bedanken, heb ik begrepen. Ja, nou ja, sowieso natuurlijk gewoon een Park hè, dat we hier mogen zijn. Um, en ja, dit, dit, dit programma hebben we dan uh, gehost, als het ware, vanuit uh, restaurant La Cours. Uh, maar ik begreep dat ook nog uh, Burnies, Bar and Kitchen. Dat we die ook nog moesten die doen. Die hebben het ook mede mogelijk gemaakt. Kijk, super top. En uh, daar is Sandra weer, net op de valreep. Die komt er net aanlopen. En morgen dan is ZFM er weer live bij. Maar dan met een uitzending van Sandford Lunched Door. Want uh, we zijn hier van 12 tot 5. En van 10 tot 12 uh, zenden Joop uh, Van Nes en uh, Ben Sonneveld uit. Dus uh, luister morgen weer allemaal mee met wat er hier allemaal aan ontwikkelingen plaatsvindt. 20 seconden voor het einde. No. Dan Sandra is Sandra dat zo. Eén kilometer te rijden. Dumoulin rijdt bijna met een minuut achterstand achter Yates En 20 seconden achter op de achtervolgende groep. Sandra, dankjewel. Hè. Ja, jullie ook bedankt. Het was hartstikke gezellig. Ja, we, hebben nog, uh, ja, we gaan eruit. Ik zeg uh, bedankt en tot de volgende keer. Proost. Tot morgen. Dag dag.